10 uur in Montserrat met het NOS-journaal. De gevangenis van Dendermonde is een sleutel kwijtgeraakt... die toegang geeft tot het buitenste deel van het cellencomplex. Een gevangenbewaarder heeft dat gezegd tegen de Vlaamse krant Gazet van Antwerpen. De betrokkenen, die anoniem wil blijven, zegt zeker te weten... dat de sleutel door een collega is verkocht aan een gevangene. De klokkenluider zegt dat het gevangenispersoneel bang is... dat de corrupte collega door de gedetineerde gechanteerd wordt om wapens te leveren... nu de sleutel door vernieuwde sloten onbruikbaar is geworden. En dat zou kunnen leiden tot een gewelddadige uitbraak. Zo vrezen de collega's. De campagne voor het burgemeesterschap van New York van de democraat Anthony Weiner... heeft een nieuwe klap opgelopen met het vertrek van zijn campagneleider. Weiner is een opspraak door nieuwe onthullingen over sekscontacten met vrouwen op internet. Warner was om die reden in 2011 opgestapt als lid van het Huis van Afgevaardigden. En vorige week dook een nieuwe affaire op. Gisteren moest Warner toegeven dat hij behalve met een 22-jarige vrouw... met nog drie vrouwen online contact heeft gezocht. Hij zet zijn campagne toch voort en heeft daarbij de steun van zijn vrouw. Een paar weken geleden stond hij in een opiniepeiling van de democratische kandidaten het beste voor... Bij Parijs is een grote feesttent tijdens noodweer ingestort en op de feestende massa terechtgekomen. Dertig mensen raakten gewond, van wie zes ernstig. De festiviteiten waren in Joinville, ten oosten van de Franse hoofdstad. Ook in andere delen van Frankrijk zorgde onweer en zware windvlagen voor overlast. Zo moest een tgv trein halverwege de rit stoppen, honderden passagiers stranden. Paus Franciscus heeft Braziliaanse jongeren opgeroepen... om te strijden tegen apathie en te strijden voor een betere samenleving. Jullie zijn de bouwers van een betere wereld, zei Franciscus... tijdens een waken op de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Hij verwees daarmee naar de recente demonstraties in Brazilië. De waken ging vooraf aan een agerastieveriering... waarmee de Wereldjongerendagen vandaag op het strand van Copacabana worden afgesloten. Het weer, wolken en buien trekken geleidelijk weg... De zon gaat geregeld schijnen vooral in het westen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Het noord brabans Museum in Den Bosch is weer open. Twee keer zo groot en mooier dan ooit. Met presentaties over de Romeinen, Breugel, design van Kiki van Eyck en Joost van Blijswijk. En een overzicht van 30 jaar Mark Mulders. U raakt niet uitgekeken. Voor meer informatie het noord Museum.nl Dit was Lekker Weg in Eigen Land.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 Met Matthijs Deen. Ja, goedemorgen. Het is de vierde zondag van de zomerprogramma's van OVT. De vierde aflevering, dus ook van onze serie Profeten, Zieners en Genezers. Allemaal van eigen bodem, van Litwina tot Jomanda. Vandaag is je Johanna Peerderman, die in de eerste helft van de vorige eeuw meerdere keren Maria zag. En wie waarnemingen na aanvankelijke sceptisisme van de katholieke kerk uiteindelijk toch het keurmerk authentiek kregen. Vooral omdat na een onderzoek van Bistom Haarlem bleek dat Ida Peerdeman zelf... een gewone vrouw was, zonder fantasie. Jos Palme en Michal Citroen praten ze over haar met Robert Lem en Petian Magri. Dan in tweede uur in onze serie Geschiedenis van onmisbare sportartefacten... herkomst en ontwikkeling van de honkbal. En we sluiten het tweede uur af met het vierde deel uit de serie... Russische aarde, Hollandse dromen, van scheidend collega Hans Olink. Vandaag een documentaire over de harpiste Rachel Mingelberg die mi midden in de stalingtijd, de jaren 30, afreisde naar Kiev... om daar te gaan spelen in het plaatselijke symfonieorkest. Wilt u ons mailen, doet u dat dan vooral op ovt.vpro.nl. Maar eerst in de week dat superhacker van het eerste uur Barnaby Jack... op 35-jarige leeftijd is overleden... een terugblik op de eerste hackers van eigen bodem... in een fragment uit Tros Actua van precies 27 jaar geleden. Het kraken van computers is de laatste jaren zo gewoon dat we niet eens meer van opkijken. Maar technisch wordt het wel steeds moeilijker om als buitenstaander in een computersysteem binnen te dringen. Met name grote bedrijven en vooral ook de banken hebben door schade en schande geleerd dat ze hun computerbestand beter moeten beveiligen. Toch vinden computerhobbyisten steeds weer nieuwe methodes om achter de geheime toegangscodes te komen. De meest eenvoudige manier om een computersysteem binnen te dringen is de afgelopen weken toegepast door twee scholieren van 17 jaar. Ze bellen de gebruikers op, doen alsof ze van de PTT zijn en ontfutselen op die manier hun geheime codenummers. Ze drongen zelfs door in het bestand van PTT Viditelcomputer, die toch bekend staat als zeer goed beveiligd. Ja, zijn reportage uit actueel over computerkraak... uitgezonden 28 juni 1986. Onschuldig begin van iets dat nu cybercrime genoemd wordt. Tegenwoordig staan er hoge straffen op. Deze week nog werd bekend dat vorig jaar, op aanwijzing van Amerikaanse justitie in Nederland, Russische hackers gearresteerd zijn. die miljoenen creditcardgegevens van bankwebsites hebben geroofd. Hun wachten hoge straffen. Hacken is topcriminaliteit. Maar hoe zat dat destijds? Om dat te horen hebben we nu Jack Pouwmans aan de telefoon. computerdeskundige en auteur van het in 2011 verschenen boek. Toen digitale media nog nieuw waren: pre-internet in de polder. 1967, 1997. Goedemorgen, Jack. Ja, dat 27 jaar geleden was hekken in opkomst. Ik noemde zo net voortfragment ook het feit dat hekken van het Eerste Uur Barnaby Jack dood in zijn appartement was aangetroffen. Niet iedereen kent hem, dus eerst even die Barnaby Jack, meneer Baumans. De, de kranten schrijven erg warm over hem. Wie was hij en hoe kan het dat er zo waarderend over een superhekker geschreven wordt? Ja, Barnaby Jack was uh, nog een. Of hij was een jonge man, uh, 35 jaar oud. Ja, En uh, ja, hij gaf uh, grote shows uh, op uh, hackerbijeenkomsten. En uh, zo kon hij geldautomaten uh, dus gratis geld laten spuken. Uh, maar hij kon ook bijvoorbeeld pacemaker hacken. En uh, dan uh, zo'n 830 volt door een uh, virtueel hart heen jagen. Was, was hij, was hij, begon hij ook um, actief te worden in dezelfde tijd... waarin deze scholieren met VidiTel bezig waren? Ja, nou, 35 jaar... Uh, Denk, de, hij was iets later waarschijnlijk. Ja, hij he? was later. Ja, ja, duidelijk. Het fragment dat we net afspeelden ging over het kraken van VidiTel. Wat was VidiTel ook alweer? Ja, VidiTel was zeg maar, de eerste consumenten dienst in Nederland... die door de PTT op uh, 7, augustus, uh, werd 7 augustus 1980 werd gelanceerd. En uh, het was eigenlijk zeg maar, een... Uh, verbinding tussen een uh, centrale computer en een uh, aangepaste televisie thuis en uh, het beeld dat opkwam was vergelijkbaar met uh, teletekst ja, ja. en op die manier kon je dus zeg maar uh, aan de ene kant dus informatie halen maar je kon uh, omdat het een telefoonverbinding was kon je dus ook uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, elektronisch mail uh, gebruiken. Maar ja, zo, zo net dat ze nog een beetje blijven liggen... bij, bij die band bij Jack wordt nu heel waarderend overges, over, overgeschreven. Als je het als actuaal hoort over deze scholieren... dan klinkt er toch ook weinig afkeuring in door. Misschien zelfs een beetje bewondering van... kijk nou eens wat zij hebben gedaan. Um, hoe kan dat? Ja, dat heeft te maken met de tijd. Hè? Uh, de, zeg maar de eerste jaren, 1980, van de jaren 80, uh, was er natuurlijk uh, erg weinig aan uh, beveiliging, werd er gedacht überhaupt. En uh, dan, uh, als je dan een keer doordrong in zo'n uh, systeem, dan. Uh, was je natuurlijk wel uh, de vent eigenlijk. En dat, uh... Ja, ja dus, dus wat dat betreft waren er weinig consequenties. Dat kan je van superhacker van Barnaby Jack niet zeggen. Want die, die, nee. die gingen op het toneel gewoon een, een, een, een, een geldmachine laten, uh, geld laten spugen. Hoe komt ja. dat... I I I I Kennelijk heb je ze in soorten en maten. Want aan de ene kant hè, worden nou die, die, die Russische topcriminelen uh, op onze bodem uh, gearresteerd en uitgeleefd aan Amerika. En aan de andere kant heb je die Barnaby Jack over wie waarderend gesproken wordt. Wat... Ja, het verschil ligt natuurlijk in het feit of je een uh, zogenaamde ethische hacker bent of kraker bent. Of een uh, criminele kraker. En uh, zeg maar de ethische krakers... Die zitten zeg maar, echt in het kamp van uh, het laten zien dat er een uh, slechte beveiliging is. En terwijl aan de andere kant natuurlijk uh, zeg maar, uh, geld en eventueel uh, spionage op uh, de loer liggen. Ja, ja. Dus kijk, kunt u een paar voorbeelden noemen van een aantal spraakmakende computerkraken... Zo door, de, door de loop van de eeuwen, van, van, van de jaren, de eeuwen? Nou, dat... Dat is inderdaad wel heel erg. <laughs> nou, de eerste, een van de eerste uh, typische uh, kraken was uh, 1982. En dat was tijdens een live-uitzending van de BBC over computers. En hierbij verscheen ineens een gedichtje op het scherm. Hè? Gewoon om aan te tonen dat je in het systeem kon komen... en dat je dus daar iets mee zou kunnen doen. En vervolgens kwam... Uh, nu kwamen de leden van de Hamburgse Chaos Computer Club. Um, en die uh, gingen dus uh, het Duitse PTX-systeem, dat was een soort Duits viditel, uh, gingen ze in. En ze slaagden erin om een, bij een grote bank die het uh, systeem gebruikte... ...iedere drie seconden automatisch een uh, pagina van hun club te laten bellen. Uh, en dan tegelijk tien uh, D-Mark te ontvangen... Oh, ja. op, op die manier wisten ze zo ongeveer zeg maar, 134.000 D-mark uh, netjes op de teller te krijgen. En, uh, en die bank die claimde dat uh, het systeem volkomen veilig was en dat nog meer. De volgende dag, dus na de kraak, uh, hebben de uh, hackers overigens het bedrag teruggestort. Ja, want, want, want die, hier begint het toch een, een soort grimmige ondertoon te krijgen... Ja, hier begon het in ieder geval serieus te worden. Er was nog even in dat jaar overigens ook nog een uh, uh, kraak... Op, uh, die, uh, op de elektronische postbus van uh, Prins Philip in Engeland. Oeps. En uh, daar werd gewoon mee aangetoond... dat uh, het veiligheidsniveau heel snel gevonden kon worden. En uh, het wachtwoord bestond uit de code 1234. Ja, dat is... Overigens in... In dat jaar um, werd ook in Nederland een uh, computer gekraakt. Uh, zo is het, uh, Jan Jacobs, uh, freelance journalist van de Volkskrant, uh, in het voorjaar van 1985 vanuit zijn werkkamer uh, op de computer van het Rijksinstituut uh, voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te komen. Meneer Bouwmans, meneer ja. helaas moeten we het hierbij laten. Um, ik, uh, u bent auteur van Toen Digitale Media um, Nog Nieuw waren... Ja. Um, pre-internet in de polder. Heel vriendelijk bedankt voor uw medewerking vanmorgen. Oké, okay, dank u. Het is tijd voor deel 4 uit onze serie Profeten, Zienders en Genezers... van Litwina tot Jomanda. Vandaag spreken Jos Palm en Michal Citroen... met Robert Lem en Petia Magri over Ida Pereman. Een aantal door God geraakte gehad in onze serie. Een bedlegerige, gestigmatiseerde zienares, een profeet die eigenhandig een stad tot een apocalyptisch paradijs omtoverde, en een dame wiens brieven waren ingegeven door de Heere God zelf. En vandaag zijn we aangeland bij onze vierde hoofdpersoon, en het zal u misschien niet verbazen, het is alweer een vrouw. En wat voor een vrouw? We zouden haar de Nederlandse Bernadette kunnen noemen, want zij zag in Amsterdam wat Bernadette in Lourdes zag. De vrouwen, de altijd maagd in een zee van licht. Ja, ze zag Maria in het totaal 56 maal aan haar verschijnen. En misschien hebben we dan wel een paar verschijningen over het hoofd gezien. En Maria verscheen niet alleen aan haar. Ze kwam ook met een boodschap voor de wereld. Een boodschap die zij via deze allereenvoudigste Ida Peerdeman aan de mensheid wilde meedelen. Want over haar hebben we het, Ida Peerderman. Een meisje wat... op Jonge leeftijd verhuisd naar Amsterdam en in een gewone Amsterdamse Volkskerk in een Amsterdamse volksbuurt in de jaren 40 en 50 Maria ziet. Ida Pederman, geboren in 1905, stierf in 1996. Om ons over haar en haar verschijningen bij te praten aan tafel, Peter Jan Magrie, senior onderzoeker bij het Metins Instituut, u hebt hem al vaker gehoord, heeft een bijzondere belangstelling voor. Ida Peerdeman, En Robert Lem, vertaler, publicist en schrijver van het boek... De vrouwen van alle volkeren over de Maria-verschijningen aan Ida Peerderman. Heren, uh, laten we maar even beginnen bij, bij, bij waar we nu zijn. Ida Peerderman is een lange tijd helemaal vergeten geweest. Nu kennen nog nogal een aantal mensen haar. Ze is inmiddels een eigen kapel. Er is een comité vrouwen van alle volkeren. En uh, uiteindelijk heeft het bisschop van Haarlem, het Bistum Haarlem, haar als authentiek erkend, Is dat uh, eigenlijk gerechtigheid, Robert Lem? Ja, ik geloof dat dat uh, gerechtigheid is. Het is een lang proces geweest. De voorganger van Bischop Punt, monsieur Bomers... heeft een jaar voordat Ida stierf de devotie vrijgegeven. En dat wil zeggen, daarvoor was het alleen privé... Dus het is in stappen gegaan. En Monsieur Punt heeft in 2002 uiteindelijk de verschijningen verklaard tot authentiek en bovennatuurlijk. Peter, jammer, dat de kerk het in deze tijd, uh, laat ik zeggen, even heel makkelijk pratend goedkeurt. Is dat toeval? Ik denk niet dat het toeval is. Het ligt aan twee, twee dingen. Enerzijds staat de kerk onder druk, natuurlijk. En je ziet niet alleen hier in Nederland, zoals hier in Amsterdam met de Vrouw van alle Volkeren, maar ook elders dat grote verschijningslocaties waar een grote dynamiek aan religiositeit ontstaan... en waar de kerk ja, in potentie wel iets aan heeft... maar die erg omstreden zijn en door de kerk in feite zijn afgekeurd... dat er een neiging bij de kerk bestaat om die toch weer binnen te halen... om die kracht die ze niet meer intern hebben van buiten weer... Dus, uh, uh, revitaliseren. Revitaliseren. En ik denk een ander punt wat hier een rol heeft gespeeld... dat zijn de persoonlijke machinaties van Bisschop Punt. He, die hebben natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld... in, in ja, de, ja. De, de zogenaamde erkenning. Want ja. of het authentiek is of niet, zoals we hoorden, dat is nog maar de vraag. Maar daar gaan we nu over praten, ja. natuurlijk. Machinaties, in ieder geval, je kunt ook wat minder onaardig zeggen... Uh, hij heeft erg zijn best gedaan. D goed, nee, hij heeft zijn best uh, ja, gedaan, maar ja. er is, daar zit een bepaalde strategie achter. En, uh, ja. Jullie hebben het even over het comité vrouwen van alle volkeren. Dat is een groep die haar verschijningen propageert. Hoe, hoeveel mensen zijn dat? Um, nou, om precieze aantallen te geven, weet ik niet. De, de, de, de devotie die gaat ook niet zo erg naar buiten. En het interessante is dat eigenlijk ieder Peer, de man en de vrouw van alle volk, als je de straat op gaat en je vraagt een willekeurige voorbijganger: Heeft u er ooit van gehoord? Dan zal niemand daar iets op zeggen, want niemand kent dat. Maar buiten Nederland is het een, een, een, een, ja, een grootse beweging: hè? Filipijnen, nationale, nationale devotie. Hè? Dus eh, hoeveel hier in Nederland het is eigenlijk maar een beperkte groep. En, eh, een, een aantal duizenden, denk ik, die daar, of honderden, duizenden, zo ongeveer. Ik, denk, ik weet niet. Maar hè, op, gaat, misschien in, heb jij daar een betere nou, schatting van? Uh, om te beginnen, in Nederland is de katholieke kerk natuurlijk nagenoeg dood. Dat moeten we om te beginnen vaststellen. Voorts is er een enorme tegenbeweging geweest. Dus het, de bisschoppunt heeft een enorm risico genomen dit te erkennen. De hele rest van de Nederlandse katholieke kerk, alle andere bisdommen waren daar gewoon tegen. En dat, die tegenstand is al van heel oud. En nadat uh, de verschijningen zijn erkend kwamen er in de rij... Uh, op, het op de hoogtepunten... in de jaren 2003, 4 en 5 uh, tot 10.000 bezoekers. Ja, ik, ik weet zelfs, Peter Jan Magri dat jij daar ook tussen hebt gelopen. Heb ik ook uh, tussen gelopen, Als antropoloog ja. of als wat eigenlijk? Als... Nee, als antropoloog inderdaad. Ja. Omdat ik uh, ja, buitengewoon geïnteresseerd ben... in dit soort verschijnselen, massa-verschijnselingen... Uh, rondzieners... En, en waarom dat mensen mobiliseert, motiveert... en daarin meegaan. En inderdaad, die... die, die, die, die organisatie in de RAI, dus die internationale gebedsbijeenkomst, was zeer interessant. Dat was eigenlijk op de plek die Maria heeft aangewezen waar de latere kat basiliek zou moeten komen van de vrouwen van alle ja, volken. En ja. dat zit in die zaal 13, in dat nieuwe gebouw ja. van de RAI. In de RAI, in de zaal 13, is dus de plek waar Maria, zo hebben gezegd tegen IJK Peerman, ja. daar moet voor mij een kapel worden gebouwd. Of een, een, niet een kapel, nou, een kathedraal het worden basiliek. gebouwd. Het ja, ja. Basiliek. is ja, ja, dus lang na haar dood, tienduizenden mensen op, uh, op de been. Maar ze wordt geboren... Op op 13 augustus 1905 in Alkmaar... als jongste van een gezin van vijf kinderen. In 1913 verhuist ze naar Amsterdam. Uit wat voor soort gezin komt zij? Ja, ik denk een, een burgerlijk gezin, een middenklasgezin... Um... Haar moeder heeft ze al heel vroeg moeten missen. Ze had uh, vijf zusters en een broer. En ze verhuisde in Amsterdam naar de Lange Straat. Dat is in het centrum, niet ver van de Dominicuskerk. En daar heeft ze, toen ze ongeveer twaalf jaar was... dat is erg belangrijk, daar heeft ze voor het eerst een verschijning gehad van wie ze pas dertig jaar later... zal zien als de vrouw van alle volkeren. En dat gebeurde ongeveer in de tijd van de verschijningen... in Fatuma in Portugal. En nadat zij als twaalfjarig meisje... die allereerste verschijning heeft gehad van een vrouw... van wie ze dacht, ja, wie is dat... Als kind volgden er jaren van enorme uh, duivelse bedreigingen. Ze heeft vreselijke dingen meegemaakt. Ze is een keer onder de, bijna onder de tram geduwd. Thuis bij haar huis hoorde ze rare dingen, uh, geluiden. Ze werd bij haar hals gegrepen. Uh, ze, dus je kon ook zien, hè, er waren ook plekken uh, te, te zien. En op een gegeven moment hoorde ze een stem die zei... Uh, Til die piano op, een notenhout uit de piano. Die kon ze zo optillen. Alsof het een veertje was, een boekenkast met boeken kon ze optillen. Dus ze was door de duivel bezeten en er heeft ook een exorcisme plaatsgevonden. Nee. Maar is, dat, is er iets in het gezin wat duidt op uh, dat, er, dat er. Is het een heel vroom gezin? Is zij een heel vroom nee. meisje? Of gebeurt er van alles in dat gezin wat misschien zou kunnen duiden op, op andere problemen? Helemaal niet, want uh, na, dat eerste, na die eerste verschijning zei de vader... kind, praat er met niemand over, want ze lach je uit en denkt er maar niet meer aan. Uh, ze was helemaal niet bijzonder religieus. Ze ging wel trouw naar de kerk, maar ze was niet uh, buitengewoon vroom. Uh, dus eigenlijk, uh, de vader had de, zo de houding van... Uh, niet over praten, geen aandacht aan besteden en vergeet het maar. Uh, maar, dus... maar ze hadden wel contact met een aantal uh, priesters natuurlijk. En hè? de priester, ja. Met één enkele priester, Pater Vreje. Dat was haar biechtvader. Haar leidsman, zoals dat heet. Een Dominicaan. Die zat in de Dominicuskerk, daar vlak bij de Lange Straat. En daar ging ze elke zaterdag biechten. Ja. Ja. En vertellen ook wat, er, wat ze gezien had? En, en ze vertelde dus ook, euh, tegen, nog niet tegen Pater Vree, later pas, hè, toen de boodschappen kwamen. Maar voordat de boodschappen kwamen en na het exorcisme, kreeg ze in de jaren 40, in de oorlogsjaren, tussen 40 en 45, kreeg ze die oorlogsgezichten. En waarin ze Hitler zag en Mussolini zag. Weet je, u gaat nu uh, heel nee, nee, veel me, sprongen me, vooruit. Dit is heel mooi, want we, we hebben eigenlijk de hele Ieder Pederman, behalve tweede deel van haar leven al min of meer gehad. We gaan, de, we gaan gewoon de draad weer even oppakken. Uh, je zegt uh, die, die oorlogsgezichten. En je, en je, ik geloof dat er zelfs dat, in, in, in de, uh, uh, dat, er, dat er wordt gezegd dat zij al zou hebben gezien hoe het met Mussolini afliep. En dat ze de slag bij Stalingrad zou hebben uh, gezien. Uh, het is nogal wat als je God aan je kant hebt. Dan krijg je wat meer kennis dan de, de, de mensen. Moeten we dat allemaal serieus nemen, Robert? Nou ja, kijk, serieus, of we dat serieus willen nemen of niet. Zij kreeg die gezichten. En ze vertelt ook op de band in 1966 precies hoe dat is gegaan. Waarom? Ja, maar dan is het allemaal al heel lang geleden. Ja, het is lang geleden. Maar ze zegt, er is een enorm verschil tussen die oorlogsgezichten... Hè, dus uit de jaren 40... en de boodschappen die beginnen op 25 maart 1945. Daar, want ja. dat komt echt van buiten. Die oorlogsgezichten die kwamen van binnen, zo dat zegt ze dat. dat. Als je het goed vindt, gaan we even toch nog terug... naar, naar, naar iets van een soort biografie... om dat wat voor ons hier aan tafel en voor jou met name heel bekend is... voor veel luisteraars natuurlijk allemaal nieuw is. Dus als we het stap voor stap doen... helpt dat een beetje om, om te begrijpen... wat er met deze mevrouw aan de hand is. Hoe zij wordt, wie zij uiteindelijk zou blijken te zijn. Um, wat interessant is dat, dat leven he, dat, dat, nog voor al die verschijningen... dat kabbelt eigenlijk een beetje voort naar die eerste verschijningen... die toevallig in het jaar van de Russische Revolutie uh, gebeurde uh, in oktober. Um, dan kabbelt dat een beetje voort... Ze, wil, ze doet twee jaar MULO en ze wil kleuterjuf worden, maar dat mag niet. Want dat kan ze niet. Nee, dat, ze heeft dat wel geprobeerd. Maar ze vertelt later uh, dat zij uh, daar toch niet geschikt voor was. Want, zegt ze, ik had te weinig fantasie. Ik kon geen verhalen vertellen. Uh, dus daar was ze niet geschikt voor. En bovendien was er ook weinig werk voor kleuterjuffrouwen. Dat is ook wat ze zelf vertelt. En toen kwam ze op een dag in die periode iemand tegen en kennis tegen. En die zei tegen haar, goh, waarom kom je niet werken bij Boldood? Want daar hebben ze iemand nodig. En dat heeft ze toen gedaan. Toen is ze dat is de Oudeklonje reukwaterfabriek in Amsterdam. Ja, ja ga verder. Dat is nou, de... En toen kwam ze bij Boldood en daar was uh, secretaresse. En dus ze zat achter de typmachine. En juist achter die typmachine gebeurde het... dat ze plotseling rode letters zag op het typesel, terwijl het een zwart lint was. Dus geen dubbel lint, maar een zwart lint. En ze begreep dat niet. En er stonden allemaal vloeken en verwensingen in. En daar schrok ze verschrikkelijk van. En ze heeft die papieren vervolgens vernietigd. En, uh, ja, en daarna kreeg ze bij die cel de Boldoodfabriek ook nog een keer dat een, een, een scapulier, uh, een, dat ze gehad had van uh, Pater Vreje. Ja, je moet afviel. even uitleggen wat een scapulier is. Ja, dat was een soort amulet hè, die ze om haar hals droeg uh, tegen duivelse verzoekingen en die viel op een gegeven moment zomaar van eraf. af en dat werd gezien door een collega en daar vond ze toen genant. En... Maar Peter-Jan moet nou begrijpen dat dit een vrouw is die haar hele jeugd puberteit vanaf de twaalfde Getormenteerd wordt door uh, dingen die zij niet kan verklaren. en die ze dan in eerste instantie ziet als verschijningsvormen van de duivel. of uh, iets dergelijks. Uh, inderdaad. En dat is, is zij niet de enige in geweest. Ze hebben natuurlijk verschillende zieneressen in Nederland gehad. Die, een, die eenzelfde ervaring hebben gehad. die voortdurend door de duivel werden, werden belaagd. En ja, goed, dat zit natuurlijk in dat biografisch verhaal. komt dat heel goed uit om die, om die strijd te laten zien. Hè? Ook waar we het net over hadden, dat ze geen fantasie had en geen verhalen kon vertellen. Ja, dat is natuurlijk een prachtig uh, ja, een vorm van legitimatie eigenlijk. Van, haar, uh, van, de, van de bovennatuurlijke oorsprong. van haar latere visioenen en boodschappen. Zijn ze kan het nooit zelf hebben bedacht. Ja, hè? Maar, dus, dus... maar is dat een enorm tobberige uh, uh, jeugd geweest. Waar, waarbij er ook nog aandacht is geweest. vanuit andere hoek voor haar? Dat ze, dat ze ziek zou zijn of psychisch ziek? Of is dit allemaal iets wat binnen het gezin of binnen haarzelf uh, zich afspeelt? Het, het, het, het, het speelt zich voornamelijk bij, bij, bij haarzelf af. En uh, kijk, ze heeft ook verschillende ziektes gehad. Uh, dus daar heeft ze ook last van gehad. Uh, ook een, een, een fenomeen wat je bij andere zieneressen tegenkomt. En, uh, it, it, it, en nu het concept... zou de GGZ zich erop storten. Om, uh, uh, waarschijnlijk wel, ja. Ze, uh, ja. Psychotisch ja. En of schizofreen. Bij bijvoorbeeld uh, Lidwina van Schiedammer hebben we het over gehad. Daar heeft die uh, moderne psychiater gezegd... Ja, dit was een dame die hysterisch was en aan uh, anorexia leed. Dat, dat is een andere wat, manier wat een van verklaren. Wat zou een psychiater nu over... Ieder, nou, Ieder de man, de man, zeg Kijk, uh, nu een psychische... Ze is psychisch onderzocht. Ja, daar komen we straks nog op dus de ja, ja, ja, kijk, uh, wij geloven uh, niet meer in de duivel. Maar, maar dit was een tijd, jaren. Hè, de, de jaren 20, 30, dat er nog wel eh, ook in de kerk en in de duivel werd geloofd. En er heeft ook in de, een echt exorcisme plaatsgevonden. En daarna is dat, is dat zijn die uh, verzoekingen verdwenen. Ja, daarna is ze niet, heeft ze daar geen last meer van ik gehad. even voor de dat, dat exorcisme dat is toegepast door of, pater Vrede. Door dus die familiepater. Dat, ja. Zo mag ik hem wel noemen. Ja. Maar, hè, die huisvriendpater ja. die in haar leven steeds een belangrijke rol blijft, blijft spelen. Ja. Dus het was nog niet in grote kring bekend? Helemaal. Zij, het werd nou, pas in. De grote, nee, dat is dat het gaat pas eind jaren 50 dat het bekend wordt. Maar in dit geval is het dus die pater die maar denkt nee. of tegen haar zegt... het moet de duivel zijn, ja. daar ja, gaan we wat aan doen. Ja. Is dat overigens ook een bekend uh, onderdeel? Ik zeg het maar even wat onderbiedig van het repertoire... dat iemand die uh, op een gegeven moment visioenen van... Uh, het goede krijgt van Maria of van God... voor die tijd visioenen krijgt, bezoekingen van, uh, dat, van de duivel. Dat komen we bij de helft Antonies ja. al tegen. Ja, ik, ja, dat, ja dat, dat moet natuurlijk een voortdurende strijd zijn... waarbij ook iemand overtuigd wordt van het feit... dat hij dat dat uitverkoren, uitgekozen is om die boodschappen te krijgen. En ja, dat is een soort... soort dat ja, kan ook de andere is, kant op slaan, plaatsen, dus. zou ook de andere kant uit kunnen. Ja, nu is hier, Maria, hier, hier maar breken. voor hetzelfde geld wint de duivel. Uh, dan dat zou kunnen, maar dan hebben we er waarschijnlijk dat, verder niks meer over gehoord. Dan, dan hoor je, dan je er niks meer van. Als nee. wind, hoor je er niks <laughs> meer van. Ja. zeg, is dit is dit misschien het moment om uh, eens naar het moment te gaan dat haar leven echt volledig in het teken van die Maria-verschijningen komt te staan. Uh, als ze die 56 verschijningen op rij krijgt. Of op rij, dat, dat uh, in ieder geval in een bepaalde periode. En laten we voordat we het daarover gaan hebben... even luisteren naar mejuffrouw Ida Perdeman. want ze is nooit getrouwd overigens, ze is uh, uh, nooit getrouwd geweest. Naar mejuffrouw Ida, Ida Perdeman, die een jaar voor haar dood... in een eenmalig interview met publicist Mohamed Elvers uitlegt... hoe zo'n verschijning ging en wat hij van haar uitverkiezing vond. Ik was helemaal geen Maria voor eerst ik was er gewoon met, uh, met de Heer en, uh, en de Heilige Jozef, <laughs> dat was mijn favoriet. Ja, voor die tijd had ik het altijd thuis. Altijd. Ja, heel lang al. En toen kwam het ineens in die Thomas. Nou, vreselijk vond ik het. Vreselijk. Zo in het algemeen. Het was juist een kerk vol met mensen. was geloof een uh, Maria-avond. Ik weet niet, een lof. Vreselijk. Toen moest ik opstaan. Ik had een bank van tevoren. En uh, toen, moest ik, toen, toen hoorde ik ineens, sta op en ga naar de kapel. Het, nou, het was een heel klein kapelletje daarachter. Van. Oh, vreselijk vond ik het. Maria die was daar verschenen. Hè? Ik, ik lag daar door op mijn knieën en, en ik, ik moest haar na zeggen altijd. Bij het begin heeft ze gezegd, zeg mij na. Dan sprak ze een paar woorden net als een diktee. Dan sprak ze een paar woorden en dan, en dan zei ik dat na hardop. De mensen hoorden het natuurlijk die naast me zaten op die knieën. Twee dansen vrouwen, lieve God, dat weet ik nog zo goed. En Het, was, het licht volgde mij, het, het, het scheen allemaal licht voor me uit dat ik uh, daar naartoe moest lopen. Door die mensenmassa heen. Die gingen allemaal opzij. Die dachten natuurlijk: je vrouw is ziek, die of die wordt niet goed, dan gaat ze kerk uit. Maar ik ging naar die kapel. Ja, ze beschrijft de situatie in de Thomaskerk in Amsterdam, waarbij ze eigenlijk voor het eerst in het openbaar zo'n verschijning heeft. En ze, ze zegt dat ze het vreselijk vindt, want tot nu toe is het dus hè, privé binnen haar, haar zelf. Um, het klinkt oprecht. Nou, wat je van haar zeker kan zeggen... is dat ze natuurlijk heel erg ingetogen was. Hè. Ze heeft daar nooit als een zeelood achteraan gezeten. Ze heeft, ze heeft het niet heel, heel duidelijk naar buiten willen brengen. Dat zie je bij andere zieneressen. Vooral in de, in, de in de moderne tijd zie je dat die hè, met de hulp van de media... dat pro proberen te, te, te propageren en daar heel erg achteraan zitten. Ze zichzelf heel erg willen uitdragen. hun eigen persoonlijkheid naar voren willen brengen. En dat, is, dat kan je van Ida Peerdeman zeggen. Die deed dat helemaal niet. Die wilde geen interview, ze wilde geen... Journalist die wil eigenlijk niemand zien die zei: Dit is wat ik ervaren heb, dit breng ik naar buiten, dit zijn de teksten en jullie moeten het daarmee doen. Is het niet eigenlijk een beetje raar, Robert Lem, dat iemand die voor wie Maria verschijnt in een kerk met een duidelijke opdracht, dat ze daarvan zegt: Ik vond het vreselijk. Ja, dat is als je dat is. Uh vanuit Ida bekeken niet zo raar. Uh, wat net al gezegd is door meneer Magris. Uh, zij wilde het eigenlijk niet naar buiten brengen. En het is de vrouwen, als we de boodschappen lezen... die haar dwingt om... nu gaat het in het openbaar gebeuren. En dat, dat wil ze eigenlijk helemaal niet. En ze probeert zich te verzetten daartegen. En dan zegt de vrouw weer... je moet me gehoorzamen, het moet nu gebeuren. En ze vindt het vreselijk gênant dat het gebeurt... Maar ja, het gebeurde en het heeft gevolgen gehad. Dus... Nou, laten we even, even stilstaan bij die vraag. Dat ze het vreselijk vindt dat het in het openbaar gebeurt. Uh, laten we proberen te begrijpen waarom dat is. Is dat omdat ze... Dat kunnen we ons niet voorstellen als ze werkelijk zo'n bescheiden, eenvoudige vrouw is. Dat ze het hele, hele mikmak aan, aan aandacht die ze niet wil als al krijgen. Dat, dat dat het punt zou zijn, kan ik me eigenlijk niet zo goed bij voorstellen. Dus wat is dan wel het punt? Wat is nou precies het probleem waardoor ze het zo vreselijk vindt? Is ze bang dat ze voor gek komt te staan? Is ze bang dat. Nou ja, dat, zeker, uh, zeker. in de Nederlandse situatie. waar. We hebben het over verschijningen. 45, natuurlijk nooit, nooit ja. plaatsvonden. Er is één keer zijn er. tenminste als we over de moderne tijd spreken. Janske Gorse, dat is in de jaren 30, 40 heeft dat plaatsgevonden. in Brabant. Uh, is, is dat niet? En zeker als je natuurlijk in de diaspora zit, hè, in, het, in het Protestantse Noorden. Ja, daar, daar, daar waren de katholieken toch gewend om alles wat deskatholieks was euh, binnen, binnen Kamers te houden. Ja, je blijft bescheiden, want op straat is het vooral protestant of niet gelovig, ja. bij wijze van spreken. Ja. En, haar, en haar leidsman. Pater Freie wilde dat ook helemaal niet. Want uh, Ida zegt... Uh, ja, maar uh, de vrouwen uh, zegt dat het, het schilderij... Het ging om het schilderij. Hè? Het schilderij moest in het geen openbaar... Idee, geen idee, vertel tentoongesteld worden. Het, dat is, schilderij. het schilderij? Ja, er was namelijk vlak daarvoor of vier jaar daarvoor een schilderij gemaakt door een Duitse schilder op basis van de boodschappen. Hè, van hoe de vrouwen eruit zag. En toen is Ida is meegenomen door uh, mevrouw Brenninkmeijer naar Duitsland. Die kende een schilder en die schilder wilde graag iets doen voor Maria. Die was al oud. Dat was een gelofte. Die die in wilde wisselen en die heeft toen op basis van wat Ida vertelde, dat schilderij gemaakt. En na zoveel tijd uh, zei Ida van... ja, het is het toch niet helemaal, maar laat maar, want beter kan niet. Dat schilderij is, dat heeft ze toen meegenomen, Dus toen in Duitsland gebleven. En de vrouw had haar in een boodschap gezegd... ik wil nu dat dat schilderij naar Amsterdam gaat. Maar, maar sorry dat ik nog heel even... mevrouw Brenningmeijer neemt Ida al mee naar Duitsland... om een schilderij te maken over Maria. Dat betekent dat er dus meerdere mensen al ja. zijn... dat zij weet hoe Maria eruit ja. ziet. Als ik... Als ik het goed heb, dus dan was... is het niet helemaal privé gebleven? Nee, nee. als dat schilderij nee. gemaakt is, dus dan is het natuurlijk er, al lang aan de gang. Tuurlijk, ja. Het schilderij werd al in de ja begin jaren 50 gemaakt. Ida had... Uh, maar dan in... hebben we deze scène in de Thomaskerk al lang gehad. Nee, de scène in de Thomaskerk vindt pas in 55 plaats... want dat schilderij komt daar pas... In 55. Maar, en maar, daar maar sorry voor... dat ik nog heel even tot even... zeur over nee, nee, nee, dit, je deze je... ingewikkeldheid. Aan de ene kant horen we dat het allemaal in eigen kring alleen bij haar thuis is. Dat het in de Thomaskerk voor het eerst in het openbaar is. Maar er zijn dus voordat het ja. voor het eerst openbaar is allerlei mensen die al weten dat zij Maria is. Er is ziet. een tussenfase waarbij dus ja. na, na de eerste ja. boodschappen dan is in, in bepaalde kringen. gaat zich dat verbreiden. Komt er komt zeker een zekere bekendheid in. Dat wordt niet in de media heel erg uitgedragen. En pas in 55, als de Thomas de. de, de, de, de de Dominicaanse kerk, waar ook Vreje ja. van de orde is. die zorgen ervoor dat, dus dat, dat schilderij. Een, een eigen heiligdomsplek kan krijgen. In, voor het eerst openlijk. Maar ze en dan staat dus ook... al in de belangstelling. En dan is er al in de belangstelling. Want ja. als we even nagaan. dat bijvoorbeeld uh, uh, uh, Bisschop Punt. is vernoemd naar uh, de vrouwen van alle volkeren. in 1949. He? Dus, dus toen Hoe heet je dan Ida? Nee, de vrouw van Alvor. Maria heet die, oh, heeft juist, die als, als naam gekregen. Zijn er wel maar, meer, dacht ik. Maar opgedragen opgedragen <laughs> ja. aan de vrouw van Alvor. Omdat ja. zijn moeder toen al in 1949 ja. in de, in maar, de, in de vrouwen even, was. even om de boel bij elkaar te ja. houden. Het is dan een kleine groep die ervan weet. En, en, en mevrouw de Brenninkmeijers behoren daartoe. Want dat is een belangrijke katholieke familie. En ik geloof dat Ida Peerdeman ook bij de Brenninkmeijers werkte. Of vrijwillig werkte. Dus die behoort tot een tot kleine kring. Um, als we dan weer even teruggaan aan het moment van die openbare verschijning... waardoor het doorbreekt, dan... Uh Waar ik ben benieuwd naar ben, die verschijning, hoe weten we dit allemaal? Ik meen dat haar zus, die wel kleuterlijdse is... dat die alles in een schoolschriftje optekende. Ja, dat klopt, ja. Zij kreeg van de vrouwen de boodschap, heel langzaam uitgesproken. En vervolgens zei Ida dat na, hè, want de vrouwen zeiden steeds... zeg mij na. Ida sprak haar dan na. En haar zuster, Truus, die zat naast haar... en die schreef in een schoolschrift op wat Ida uitsprak... Totdat al die boodschappen voltooid waren en toen werd er later een boekje van gemaakt. Maar er is dus al een soort cultus om haar heen. Nou, dat is een te groot woord. Er waren een paar mensen die op de hoogte waren. Maar dat was altijd nog binnen een heel beperkte kring. En pas in... Uh, vijf... Dus wat deed zij gewoon? Want ze was niet getrouwd. Uh, ze was geen kleuterjuf. Uh, uh, hoe bracht zij daar dagen door? Wachten op een volgende verschijning? Of nee, nee werkte zij, ze... zij werkte bij, bij Boldood eerst. En later uh, is, uh, kreeg ze van uh, mevrouw Brennickmeijer een, een werkzaamheid... Uh, de er zaten twee zoons van de Brennickmeijers in een inrichting in, ik meen in Wassenaar. En uh, aan Ida was gevraagd om die af en toe eens te gaan bezoeken. He, die hadden, dat was dan haar werk. En ze kreeg natuurlijk waarschijnlijk wel wat geld daarvoor. Ja maar, ja, maar dan is er dus al een eind gekomen van een gewoon meisje uit een, uit een groot gezin, middenstandsgezin, als je al bij de Brenninkmeijers over ja. de vloer komt, zeg maar. Nou, die kwamen, er was één Brenninkmeijer die dat deed, want het waren lang niet al die anderen het mee eens, zou later blijken. Maar goed, wat het ook zei, uh, die pater Vreeë, die, vond, die, die geloofde eigenlijk niet echt in die boodschappen, of dat wil zeggen, die sprak het altijd tegen. En die wilde helemaal niet dat dat schilderij in die kerk zal worden tentoongesteld. Maar de vrouwen zeiden, ja, ik wil toch dat je dat doet. En toen kwam zij tussen haar gehoorzaamheid aan Maria de vrouwen aan de ene kant... en aan de andere kant, Pater Vree, die zei... als je mij niet gehoorzaamt, dan trek ik me van je terug. Dus ze werd voortdurend heen en weer ge, he, geschoven tussen die twee. Dus hoe, het nou over... nee, maar, even, we willen gewoon weten hoe het afloopt. Er nou. zijn twee kanten, ze wordt door twee kanten aan haar getrokken. Aan de ene kant is het de pater die haar niet helemaal gelooft... aan de andere kant Maria die zegt dat het schilderij moet in die kerk overhangen. Hoe loopt het af? Komt het schilderij uh, in die kerk? Het, het, het schilderij komt in de kerk, maar voor korte want na één jaar, in, in, het, in hetzelfde 55... dat gebeurde op 31 mei, de feestdag van Maria als koningin van het heelal... vlak daarna, die pastoor van die kerk... die wilde dat helemaal niet, vanwege de toeloop. En die ha schakelde Haarlem in, de toenmalige bisschop Huibers. En die heeft toen bevolen dat dat schilderij uit die kerk weg moest. Dus het is er maar heel kort geweest. Goed. Hebben we het nou over... Een... Um, intelligente vrouw die vol in het leven staat, die met veel mensen contact heeft. Of hebben we het over een teruggetrokken, stille, in zichzelf gekeerde? Ik denk dat het laatste het meest uh, toepasselijk is, inderdaad. En, uh, ja, ze, je is ook... ze helemaal jopper, om even hele moderne terminologie te gebruiken? En? Is ze helemaal oké? Okay? Ida, Dat durf gewoon. ik niet te zeggen. Bedoel, er zijn verschillende onderzoeken geweest. Want hè, kort daarna is er een bischopelijke onderzoekscommissie eh, er opgezet. Van, van, hè, omdat het, natuurlijk in Nederland was dit een exceptioneel geval. Van, uh, hebben we hier met, met, met authenticiteit te maken? Nou, die commissie komt tot de conclusie dat dat niet het geval is. Maar die eerste commissie, en normaal hè, tegenwoordig gebeuren dit soort uh, onderzoeken door uh, bisdommen regelmatig. Omdat er zoveel, uh, zoveel zieneressen zijn vandaag de dag. Moeten ze ook de persoon in, in kwestie daarin betrekken. En dat is in dat eerste onderzoek, want er is later komt er nog een tweede bischoppelijk onderzoek. In dat eerste onderzoek is dat niet gebeurd. Dus toen ons buur, op basis van de, van de teksten en de contextuele gegevens, is er toen een uitspraak gedaan van, nou dit kan niet van dat Maria kan Maria vanaf. niet zijn. Nee. Nee. Goed, ik wil even naar Robert Lem, want de vraag, ik wil de vraag die Michal stelt ook graag even aan jou voorgelegd hebben. Is ze wel helemaal, hoe zei je dat dan weer Michal, helemaal okay. nou ja. goed? Okay. Okay. Helemaal oké okay deze dagen. Ja. Ik, er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze dat niet was. Het was, het was misschien niet een bijzonder intelligente vrouw. Maar het was ook geen domme vrouw. Het was een. Ja, er is verder niks, niks bijzonders aan haar. Behalve dan dat ze vroeger die, die duivelverzoekingen uh, had gehad. Maar je kunt niet zeggen dat, uh, dat ze gek was of zo. Nee. Leefde ze nou een heel vroom, braaf leven? Want dat hoort er meestal uh, bij. Had ze vriendjes? Uh, uh, ging ze uit? Of leefden ze het leven van een heilige, wat we daar ons bij voor moeten stellen? Voor zover we daar iets van af weten, want daar zijn niet zoveel ging de gegevens vanuit die naar de tijd. Kerk, maar ik de denk tijd tijd de dat niet. ze heel erg uh, teruggetrokken leefden. En uh, inderdaad in, in, onder, de, onder de bescherming van die familie. Die, die daar toch een betrokkenheid mee had en, uh, we, we, en dat zorgwerk verrichtte. We zeiden al, ze is nooit getrouwd. Is, is het bekend of ze ooit een verkering heeft gehad? Of nee, iets nou, voor zover we weten heeft ze nooit verkering gehad. Uh, en ze stond natuurlijk... Kijk, die boodschappen, die begonnen in 1945 en eindigden in 1959. Dat, dat was nogal wat. Dus zij leefde helemaal toegewijd aan haar taak als... Ik moet doorgeven wat de vrouwen mij vertelt. Ja. En als je voor die taak leeft, dan blijft er weinig over. Dan is er niet zoveel ruimte voor een jongen nee. of iets anders in je bestaan. Ja, dat is een geweldige Heel, ervaring, ja. natuurlijk. Ja, ja. Nou, ze vindt het vreselijk. Zo geweldig vindt ze het. Nee, nog. ze vindt het niet vreselijk. Ze vindt het pas vreselijk worden op het moment dat de vrouwen zegt. En nou wil ik dat je gaat praten met de bisschop. He, ik wil dat dat schilderij in het openbaar komt. Dat vindt ze dan, dat zegt ze, ja, dat ja, zegt ze. Wie, ze geloven nou me toch Maria het niet. Nou maakt een beetje ik, te dol. Wacht, nee, oh. ze zegt... ja, maar ze geloven me toch niet. En ik durf het eigenlijk niet. Hè. En dan zegt de vrouwen weer van... kind, niet bang wezen, gewoon doen. Is maar een, er zit natuurlijk het, iets heel dubbels in... Ja. omdat ze enerzijds het niet wil... en anderzijds wil ze het ook uitdragen. En, en elaboreert ze erover. Ja. Hè, want die, want die, die, die boodschappen worden ook vuur, voortdurend aangepast... uitgebreid. En, uh, dus er zit een, een, een het hele is, het, is een, het is een bescheiden, dubbelheid. eenvoudig meisje... in zekere zin, maar ja. ze is geslagen door de geest van Maria en nu moet ze of ze het wil of niet. Ja. En, en daar zit dat protest. Ik wil even een stapje maken. Ik wil namelijk naar dat onderzoek. Ze wordt op een gegeven moment psychologisch onderzocht... om te kijken of ze wel helemaal oké okay is. Uh, want er werd gezegd, we dachten dat de juffrouw ziek is in die kerk. of Want dat dacht ze zelf dat mensen dat zouden denken. En dan wordt er besloten dat ze naar het katholieke gesticht in Heilo moet... om zich daar psychisch te laten onderzoeken. En we luisteren even weer opnieuw naar dat interview met Mo, van Mohamed Elvers met haar, uh, waarin ze zelf vertelt hoe ze het uh, ervaarde, dat onderzoek. Waanse kinderen, ik heb wat doorgemaakt, maar je kan daar nou om lachen. Toen was het vreselijk... Want ik had helemaal geen fantasie. Dat kwam nog uit met de uh, met, uh, psycholoog. Oh. <laughs> daar moest ik naartoe. Nou, ik, de psycholoog, dat was een slordige tante. Just, als je daar kwam, dat was een vieze boel. En die kleine kindertjes riepen maar, mama, komt u nou eens? Nee, moeder moet werken. Kreeg je een plaat voor je neus, hè? En daar stond een mevrouw op. En die stond zo met haar elleboog... zo op een vensterbank. En er was een raampje. En daar keek ze naar buiten. Hè? Nou, daar moest ik wat over vertellen. Ik zeg, nou... Uh, die, uh, ik zie een mevrouw die staat... met haar elleboog op het venster... en die kijkt naar buiten. Tja, maar... wat denkt ze aan? Ik zei: wat? Ik zat dat is een plaat, mevrouw. Ik lachte erom. Robert Lem... U zit hier naar te luisteren en ik, ik zie u genieten... alleen al van het horen van haar stem. Ja, ik vind, het, ik vind de reactie zo uh, leuk, want dan wordt haar gevraagd... waar denkt die mevrouw aan? En dan zegt ze, ja, hoe moet ik dat nou weten? En dan krijgt ze een, een inktvlek voor de neus. En dan zegt uh, mevrouw Perquin... He, want dat is dus de psycholoog in kwestie van... wat, wat, ziet, u, wat ziet u daarin? Eh, misschien ziet ze daar een dame met een hondje in. Of, eh, nou ja, ik zie een uitgelopen inktvlek. Maar nou, ik, ik bespeur ik bij u ook dat u het heel bijzonder vindt om haar stem te horen. Dat die vrouw voor u iets heel bijzonders is. Nou, ik vind dat ze, ze reageert nogal nuchter... Op, die, op dat onderzoek. En dat, uh, ja, dat, dat laat toch wel zien dat ze ze laat zich niet gek maken door deze, ja, wat noem je het, deze test hè, van die psycholoog. Ik hoor ook een burgerlijke mevrouw die klaagt over de werk samen psychologen. wiens kindertjes maar aan het roepen zijn van mama, kom toch. Ja, dus eh, of een soort van kan je, kan je het wel goed beoordelen, eigenlijk. En wat interessant is, eigenlijk ook, dat ja, zij is ontzettend nuchter. Hè? Ze is natuurlijk, natuurlijk een soort Hollandse nuchterheid. En vandaag de dag eh, is het Vaticaan, als zij willen vaststellen of een sinares of boodschappen authentiek zijn. Dan is een van de kernregels voor het Vaticaan, is dat iemand niet zichzelf wil propageren, maar heel terughoudend is en zich er helemaal niet mee wil bemoeien. Dus eigenlijk achteraf zou je kunnen zien dat, dat deze nuchterheid een, een, ja, een belangrijk aspect is. Is in, in, de, in de beoordeling van deze ja. devotie. Nee, en dat maakt in zekere zin ook wantrouwend. Althans, dat maakt mijn licht wantrouwend. Het klinkt heel af en toe ook een beetje of ze het allemaal wel door heeft. En er zit ook iets hotens in die. Wie, ga, wie mag het hier nou eindelijk zeggen? Is het God die uitmaakt of ik gek ben of is het een of andere psychiater? Je zit ook niet licht authentisch. Maar dat is in. wat je bij al die zieners ziet. Hè? Zo gauw ze terecht worden gewezen of ze worden voor niet authentiek verklaard... dan zeggen ze ja, maar wie is de bischop? Wie is de onderzoekscommissie om dit te zeggen? Maria gaat boven de bischop. He, en dat is dan het ultieme woord... wat je natuurlijk altijd bij dit soort dingen ja, tegenkomt. Ja. Wat betekent dat ze dus ook heel graag wil dat ze geloofd wordt? Nou ja, ik denk... Uh, dit breng je niet, niet naar buiten... als je daar niet ook een, een bepaald doel, doel mee hebt. Hè. En je ziet ook dat er een hele ontwikkeling in die boodschappen zit. Die boodschappen zijn in eerste instantie vrij ja, primitief. Een beetje tuin- en keukenboodschappen... waar er heel erg uh, gerefereerd wordt naar dingen. Voorbeeld? Nou, dingen die gewoon in de samenleving gebeuren. Uh, hey, dat er... Dat er uh, dan, dan verwijzen ze naar een, een, een, een, een bischop in het Vaticaan... die zich wel of niet mee moet bemoeien. Weet je? Dan, dan zit je ineens in een heel instrumenteel iets. Terwijl later, hè, dus, dus als we dan 15 jaar later zijn... dan gaan die boodschappen ineens van toon veranderen. Dan krijg je iets, me, iets uh, messianistisch, iets millennialistisch... Duizend iets apocalyptisch. Uh, ja. En dan worden het veel abstractere boodschappen... met een soort metaniveau... die uh, waarschuwen tegen de, de, de, de, de hele verwoording van de kerk en de samenleving. Goed. Robert Lem, je zit te knikken en niet te knikken tegelijkertijd. Nou, dus dus het, klopt, het klopt, vertel. Wat, nou, dus... er zit in, wat, wat, wat waar is, is er, het, het er zit in die boodschappen een ontwikkeling. Je zou het bijna kunnen een soort leerproces kunnen noemen. De vrouw vertelt niet onmiddellijk wat haar bedoeling is. Dat maakt ze geleidelijk aan, duidelijk, met telkens een stapje verder. Plus herhalingen. Dus het zit, het zit eigenlijk heel goed in elkaar... Als je het ziet als een cursus. In het begin zie je, ziet ze alleen maar die vrouwen staan. Het begint met een dicté en ja, het eindigt met een cursus. Ja, nou, het, het, het gaat langzaam. In het, inderdaad, in de eerste vijf jaren. dan wordt de aandacht gevestigd op hoe de vrouw eruit ziet. wat ze aan heeft. Het is geen vrome voorstelling. maar het is een plaatje. wat ieder te zien krijgt. dat uiteindelijk blijkt te zijn. de uitbeelding van een dogma. Daar is de vrouwen op uit. Maar dat gaat ze pas vertellen zes jaar nadat ze begonnen is. In het begin gaat het over de politieke situatie in de wereld. Het gaat over dingen die al gebeuren en die nog gaan gebeuren. En als je die nu leest, dan is het net of je de krant leest. Hè? Economische oorlogen, uh, uh, ecologische rampen, uh, Amerika en Rusland. Dat is allemaal dingen die had, kon ze ook in de krant lezen. Maar er zitten ook dingen in die nog gingen gebeuren, zoals de maanlanding... Ja, maar ja, maar daar, dat is okay, zo daar, hoop, daar begint het mee. Okay. En dan is uiteindelijk de bedoeling... dat de vrouwen gaat opwerken naar wat ze, wat, er, wat ze eigenlijk wil. En dat is pas in 1951. Dan gaat ze zeggen... ik ben de medeverlosseres, de middelares en de voorspreekster. En dan gaat ze dat dogma uitleggen. En dan blijkt het plaatje, het schilderij dus... de uitbeelding van dat dogma te zijn. Ja, juist. Dus Peter-Jan Magrie, wat, we hier, wat Robert Lem zo... We hebben twee soorten boodschappen. Het begint met zeg maar, politiek, de, uh, maatschappelijke boodschappen... tegen de verwoording van Nederland, tegen de rode gevaar... en ga zo maar door. Mm -hmm. Dat herkennen we ook van Fatima. Ja, want Fatima ja. werd ook al ernstig gewaarschuwd... Ja. tegen het dreigende communisme en dergelijke. Uh, en hier zien we dan vervolgens dat de uh, Maria zou hebben gezegd... er moet een... Er is een dogma noodzakelijk, een, een nieuwe kerk, een, een waarheid die de kerk verkondigt. En die waarheid zou zijn dat Maria tot mede verlosseres moet ja. worden nee. uh, uitgeroepen. Dus naast Jezus hebben we niet alleen, de, dat is tot nu toe in de kerk de enige verlosser, moet Maria als verlosser erbij komen. Is dat niet gewoon, dat is toch een ketterij of zie ik het nou verkeerd? Uh, het, het, is, het, het, het, het idee van de medevolkserechtschap van Maria bestaat al lang in de kerk. Om dat als dogma te gaan, te gaan aankaarten is, is totaal nieuw. En uh, het interessante in die ontwikkeling van die boodschappen is dat ze natuurlijk eerst heel ja, eigenlijk van een privépersoon lijken uit te gaan. En later veel meer een soort kerkelijk karakter krijgen. Dus die hele discussie van dat Maria als co-redemptrix speelt in de jaren 40, 50 heel sterk. En je ziet. Dat, dat die boodschappen als het ware meer kerkelijk ja, veranderd, ingeschreven worden en ook dat soort theologische discussies erin komen. Hè? Dus daar kan je natuurlijk op een hele verschillende manieren naar kijken. Heeft, hè, heeft ze dat allemaal zelf? Is dat Maria? Hebben daar mensen ook in, in, en, in, in, in meegewerkt? Nou, ja, ik bedoel, ik geloof niet in die boodschappen, maar ik, hè, dus ik, ik zie daar wel. Een, maar zeg een, een, je dat, een... dat de theologische opvattingen van die tijd in die boodschappen terugkomen? Die komen daarin, hè. dus er zijn groepen geweest die dat heel graag wilden hebben, dat zo'n medeverlosserschap. Ja, uh, Maria Medeverlosseres is een oude titel die al door pauze is gebruikt, al in een ver verleden. Maria wil nu die titel... Ze heeft al vier dogma's, maar die vier dogma's die slaan op haar eigen persoon. En nu wil ze haar grootste en laatste dogma, het sluitstuk. Dat is wat Maria voor ons doet, voor de mensen doet. En medeverlosseres is geen ketterij. De tegenstanders zeggen van ja, we hebben maar één verlosser. Dat is anders. Um, Maria medeverlosseres, zij is de moeder van de verlosser. De, de, de mater. Uh, uh, rede... Ja, maar wacht even. We hebben het. Sorry. We hebben het over. Want jullie gaan nu over dogma's hebben. Uh, ik wil terug naar deze Ida Peerdeman, Een eenvoudige vrouw. Niet bovenmatig intelligent. Die ons uh, uh, een, een, een ingewikkeld dogma van de kerk gaat uitleggen. Wat wel of niet bestreden wordt. Nou, de, hoe, het het de, wordt daar niet heel theologisch in, die boodschappen. Nee, maar, die verwoord, hele theologie, maar, maar, die, maar die aspecten, die, je ziet dus die boodschappen steeds meer. Ja. Maar is zij intussen al in contact met mensen die haar dat ja, kunnen. Ja, natuurlijk. Volop. Dus dat, dat is, het is natuurlijk niet meer een, dat een zij nog alleen. een weerspiegeling alleen... Van, van, van wat er in de samenleving gebeurt. En met de mensen waar ze in contact staat. Ze heeft natuurlijk een hele groep van, van, van, van geestelijke om zich heen. Die, die als raads- of, of geestelijk le leidsman fungeren. Dus, en dus, daar is allerlei interactie dus, natuurlijk. Het is haar min of meer ingefluisterd, is de veronderstelling. Daar zul jij het niet mee eens, Robert Lem, maar dat, dat is wat wij hier aan tafel veronderstellen. Nou ja, als je, ervan, als je uitgaat van uh, dat Maria inderdaad een, een persoon is... die buiten haar is, wat ze voortdurend zelf zegt... het verschil met die insprekingen van de oorlog is... dat komt allemaal uit haarzelf, dat zegt ze ook. Maar Maria komt werkelijk als een persoon van buitenaf naar haar toe. En Dus er is een werkelijkheid... Een werkelijkheid die wij niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Nee, maar goed, de, de veronderstelling hier aan tafel is dat die. Laten we zo zeggen, als je twijfelt eraan, dan kan je in ieder geval zeggen. ze heeft toegang tot mensen die haar dat zouden kunnen influisteren. Ja, ja, ja, het is niet het, ja, zo dat ja, ja, ze alleen in een hutje op de hei ja, ja, ja, ja, ja, ja, zit maar, en daar ja, maar de. Ze de heeft, maar dan is er, valt daar dan op, aan, nog aan toe te voegen. is. ze heeft alleen maar, maar alleen maar. tegenwind gehad daarop. Dus er is niemand die gezegd heeft: van. God, wat geweldig. Ja, inderdaad, dat dogma moeten we nu afkondigen. Niemand. Iedereen wilde dat helemaal niet horen. En vooral niet meer na 1960. Maar helemaal als de kerk toch iets ja. niet wil horen... dan stoppen ze dat toch in de doofpot? Ze hoeven dat toch ja, niet meer... Ja, maar de deze plek... hele devotie was verboden. Hè? Ja. Ik bedoel, het is tot twee keer toe afgewezen. En uh, door het Vaticaan bevestigd, juist hierom. En er zijn natuurlijk altijd pressiegroepen... ook binnen de kerk die daar die voor staan. En vanuit de 19e eeuw... heb je natuurlijk vanuit die hele verschijningsbeweging... een enorme kracht van mensen... die, die Maria naar voren willen ja. brengen. En Maria ja. tot, tot ja. kofelreden. Ja, is, is hoe dan ook een voertuig waar de kerk maar beperkt controle op heeft? Hoe je het ook, bekijk, hoe je het ook bekijkt. Dus en, en dat is iets wat in die hele geschiedenis van zinerezen, et cetera, vaker tegenkomen. Als we, als we tot... Ja, p, p, uh, je wilt nog iets anders te bergen nou, we, we zijn Maria, nou aan het slot toe. Namelijk. Maria ja. is voor de kerk een groot probleem. Want in sommige, bij sommige verschijningen, zoals in Fatima en La Salette... Eh, daar komt Maria echt met, ook met kritiek op de kerk. Maar nou is er een groot verschil. Ida leefde net op het scharnierpunt van dat het misschien nog net kon en eigenlijk niet meer kon. Als ze twintig jaar eerder geleefd had, dan was het minder problematisch geweest. Na 1960 kon het niet meer. Ja. De kerk van onze tijd gelooft niet meer in Maria waarschijnlijk of wil ze niet meer en zeggen van: jullie moeten genoegen nemen nou, dat met. Is, dat met... is helemaal niet waar, want, want de, de bischop Punt die herkent het weer. Ja precies. Maar en daar kom kom komen we ook aan iets heel bijzonders. Ja. Nou, dat nou, ja, dat, dat maar, is bijzonder. het is de vraag ja, of dat ook echt gebeurd is die herkenning. Hallo, we hebben het hier over ja. twee kerken. We moeten dit even heel kort. Samenvat. We hebben het over de kerk van de jaren zestig... die tot ergens diep in de jaren negentig uh, een, een nieuwe theologie aanhangt. theologie die vanuit de mens redeneert. En nu langzaam maar zeker is in Rome nu alweer een kerk aan het opleven... Op die zegt we moeten vanuit ons wetse godsbeeld gaan redeneren. En dan is er wel weer plaats voor Maria. Ik wil het toch even kort samenvatten... omdat het anders voor andere mensen echt niet meer te volgen is. Uh, heer dan heel kort. Uh, ze moet in het rijtje met Bernadette... Nou ja, qua, qua dogma misschien wel. Stel dat, dat dit rest wordt. Dan krijg je de mogelijkheid voor een pauzin op, op aarde. Hè? Want dan, wordt het, dan word je, heb je een Petrus en een Petra. En dan, uh, dan krijg je een nieuwe situatie. Robert Lem, tot slot. Het laatste woord kort aan jou. Um, en, en de vraag is... Uh, in het rijtje met Bernadette. Ja, ze past in het rijtje van Bernadette. En Melanie Calva van La Salette en van Fatima. Ja, ze past zeker in het rijtje, ja. dat rijtje. Daar doen we mee. Peter Jan Marie en Robert Lem, hartelijk dank. Ja, dat was de vierde aflevering van profeten, zieners en geneesers. En dit is het einde van het eerste uur van OVT. Maar zometeen na het nieuws komen we terug. Onder andere met... Vierde deel van de Russische aarde Hollandse dromen. Met het verhaal van de harpiste Rachel Mengelberg, die in de jaren 30 naar de Sovjet-Unie ging om daar te spelen in het Symfonieorkest van Kiev. Maar het was de Stalin tijd. Tot zo. Straks om kwart over twaalf... De perstribune. Het gaat zo'n dag toch gauw. Met radiomaker Peter van Bruggen. <nog> Je was getuige van de actie Artist for Better Weather. Over zijn vertrek na 35 jaar KRO. Klims mijn bedje? En over het weesjongetje Morrison. Dan denk ik weer aan jou. Oud-voetbaltrainer Sef Vergoossen. Over de start van het nieuwe voetbalseizoen. Het zal toch niet gebeuren dat startclubs als roda en vv. waar ik dat niet meer bestaan. In TuneToppers, de maker van deze tune.